Winehouse kreeg al vrij snel, na haar succesvolle debuut in 2003 met het album Frank, te kampen met drank- en drugsproblemen. Ze schreef daarover het nummer Rehab en werd later een paar keer opgenomen in een afkeerkliniek. Amy Winehouse won veel MTV Awards en Grammy Awards voor haar soulnummers. Of haar dood met drank of drugs te maken heeft is nog niet duidelijk. Amy Winehouse is 27 jaar geworden. De verdachte van de aanslagen gisteren in Noorwegen heeft bekennende verklaringen afgelegd. Volgens de Noorse politie heeft de man, Anders Breivik... toegegeven dat hij heeft geschoten op het eiland bij Oslo... waar gisteren zeker 85 doden vielen. Het bloedbad duurde volgens de politie ongeveer anderhalf uur. Toen de agenten op het eiland aankwamen, gaf de 32-jarige Noor zich snel over. Over een mogelijk motief is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog of Breivik alleen handelde... Hij wordt ook verdacht van de bomaanslag eerder gistermiddag... op een regeringsgebouw in Oslo. Daarbij kwamen zeker zeven mensen om het leven. Er zijn nog een aantal vermisten. Volgens de politie werd de aanslag in Oslo gepleegd met een autobom. In Muiden is een man van 24 uit Amsterdam opgepakt... die volgens de politie passagiers in een bus had aangevallen. Hij probeerde een van hen te wurgen... en wordt daarom verdacht van poging tot doodslag. De man was in Almere op de bus naar Amsterdam-Amstel gestapt. Onderweg droeg hij zich vervelend en viel hij vrouwen lastig...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 Winfried Baijens. Goedenavond. Een modern hoorspel. Een programma met actuele sprookjes. Een loflied op de sportverslaggever. We vieren het leven in Vier het Leven. Een in, in memoriam van vier meer of minder bekende personen. En zometeen schakelen we rechtstreeks over naar de camping voor Uit de tent Gelokt. Wat is dat allemaal? Dat is het Radiolab. Dat hoor je hier tot 7 uur op Radio 1. En uiteraard, als er nieuws te vuil melden valt over de aanslagen in Noorwegen. of over het overlijden van zangeres Amy Winehouse, dan hoort u dat allemaal hier op Radio 1. U luistert naar het Radiolab met Winfried Waaiens. Bovenop het nieuws dagelijks zit Lucella Carrasso, elke werkdag te horen hier op Radio 1, presentrice van de NMS. Goedenavond. En voor het eerst weer op de zender. Ja, Sinds? een paar weken weg geweest. Vijf weken geleden. Waarom zo lang? Um, eerst op huwelijksreis. Ach. En uh, daarna nog vakantie. Omdat Gefeliciteerd. de Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja? Omdat de Tour de France er niet was. Is dat elk jaar de, er voor was, jou? En dus de Radio 1-journaal er niet was. Nee, precies. Voor jou elk jaar even de kans om... Om te ontspannen vakantie te nemen? Dat is de drie weken zomervakantie in principe, ja. Gisteren natuurlijk het grote nieuws vanuit Noorwegen. Um, zit je dan weer te springen omdat je denkt, ik wil eigenlijk gewoon aan het werk? Dan zit ik wel uh, aan de radio gekluisterd en aan de televisie. En uh, het is wel zo dat je inmiddels zoveel rampen en ellende hebt gehad... dat ik niet denk, dit moet ik per se ook doen. Um, maar goed, je, je journalistieke instinct gaat wel weer gelijk uh, op scherp staan, ja. Ja, een beetje bibbers wel. Um... Ontwinning. Nou, nee, dat valt wel mee. Oké. Okay. Ja. Nou ja, we gaan toch, uh, nu het, het radiolamp is en enigszins experimenteren toegestaan is... Uh, een rare rolwisseling doen. O? Oh. Want uh, er is nieuws over Amy Winehouse. Klopt. Dus jij wil eigenlijk dat ik nu jou de vragen ga stellen daarover? Toevallig, ja. Want, jij weet alles van Amy Winehouse. Nou ja, ik werk bij Radio 6 bij de NTR en dat is de Soul Jazz zender. En uh, we dachten, er moet natuurlijk wel even aandacht aan Amy Winehouse besteed worden. Dus in de studio is nu onze deskundige Winfried Bajens. Winfried, um, is al meer duidelijk over hoe en waar ze gevonden deze Amy Winehouse? Het zou in uh, Camden zijn, uh, een van de wijken in Londen. Vanmiddag om vier uur gevonden, heeft een politie uh, een woordvoerder gemeld... Uh, maar wat de oorzaak is, wordt nog niet bevestigd. En de naam wordt door die politiewoordvoerder ook nog niet direct genoemd. Maar als je nu even Twitter volgt, dan komen er weer duizenden berichtjes per minuut. En volgens mij is nog maar een deel bevestigd. Maar dat zij overleden is, dat kunnen we wel. En ja. bij Amy Winehouse denken wij niet direct aan een auto-ongeluk. Nee, nee, nee, nee. dat is uh, een grap die hier al gemaakt werd, maar wel een terechte op zich. Ik bedoel, ze maakte het natuurlijk behoorlijk bond. Uh, veel drank, veel drugs, haar hele leven al. Um, stond nog in België op een festival, groot festival, nog niet zo lang geleden. En nou, had daar enkele woorden die ze kon uitbrengen. En uh, dat was eigenlijk geen show. Want ze stond dronken op het podium, hoorden ja, we net. Ja, uitgefloten, dat was uh, een grote blamage. Maar, wat wel gezegd moet worden, is dat Amy Winehouse... Um, Um, onlangs nog op het iTunes festival, dat is een groot festival in Londen waar nieuwe artiesten ook gepresenteerd worden, daar stond zij volledig nuchter op het podium te presenteren. Dus um, ze had het wel um, uh, onder controle, daar presenteerde ze overigens ook nog een jong talent, uh, Diane Bromfield, en dat is een protégé van haar die ook op haar label uitkomt, dus ze had ook veel plannen om nog voort te gaan. En maakte ze ook zelf nog nieuwe muziek? Ik bedoel, ze ontdekte talent, maar kwam ze zelf ook nog met nieuwe nummers de laatste tijd? Nou, dat, dat ging met veel haperen. Mark Ronson is haar grote producer geweest van haar laatste album. En um, dat, uh, daarmee heeft ze vaak weer geprobeerd nieuwe nummers op te nemen en uit te brengen. Mark Ronson heeft haar weer, wel weer eens weggestuurd van ja, dit gaat zo niet. Want ze was onbetrouwbaar door al dat drank- en drugsgebruik. Um, dus dat, was, dat bleef lastig. Dat bleef ingewikkeld. En, maar ze, er lag wel veel op de plank. Dus eigenlijk verwachtte iedereen, er komt weer een nieuwe Amy Winehouse. 27 jaar, wel een ongelooflijk tragische levensloop. Want het begon al vroeg bij haar. De problemen, de ja. muziek en de problemen. Ja, het begon vroeg. Uh, de, de 27 Club, ik weet niet of je het fenomeen kent. Um, Jimi Hendrix... Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain. Allemaal 27 en allemaal op die leeftijd nou ja, zeer overleden. jong overleden. Ja. Ja, voor de Radio 1 luisteraar die haar niet kent... wat was voor jou haar uh, grootste, mooiste hit? Nou, Persoonlijk vond ik eigenlijk haar allereerste album het allerbeste album. Dat was nog niet zo heel erg geproduceerd en nog niet zo heel erg strak. Maar de hit kwam uh, met het album wat ze als laatste uitbracht. En uh, daar staat bijvoorbeeld de grote hit Back to Black op. Back to black. Helaas, Winfried Baijens. Zullen wij geen uh, muziek, nieuwe muziek meer van haar horen? Nou, ik denk toch wel. Want dat zal toch wel gebeuren. Dat gebeurt met alle grootheden natuurlijk. Dan komt er toch weer een, uh, een album uit. En er worden weer tapes uitgebracht die nooit, anders nooit uitgebracht zouden worden. Dus ik denk dat dat nog wel uh, zal komen. Okay. Overigens kunnen we melden dat, uh, dat het een uh, overdosis is. wordt nu toch officieel bevestigd. Alcohol en drugs. Meldt de politie. Dan uh, zou ik zeggen dat wij de rollen weer omdraaien. Ja, het is uh, ongewone radio en dat hoort bij het Radiolab. Uh, tot 9 uur uh, allerlei um, spraakmakende radio-ideeën van uh, programmamakers voor Radio 1. En Lucella Carrasso nu weer naast mij. Um, en jij gaat luisteren zometeen naar alle bijdragers die hier langskomen tot 9 uur. Waar ga je op letten? Ik ga erop letten of het niet oor in oor uit radio is. Dus waar je al heel snel uh, bij wegzakt met je aandacht. Um, of het je raakt... Of het iets met je doet, of het je ontroert, of het je boos maakt... of het je verbeelding aanspreekt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Hm. Jij bent een, een nieuwsvrouw, puur zang. Of is er ook wel een ander soort radio welkom op Radio 1 voor jou? Nou, Radio 1 is een nieuwszender. Dus uh, daar moet je vooral nieuws en achtergronden op brengen, lijkt ja. mij. Dus een reportage over een uh, Amy Winehouse bijvoorbeeld van 15 minuten, een portret of iets zeg ik, zoiets, dat zou je dan. Uh, dat minder... zou best kunnen. Nou, dat zou best kunnen. Dat is wat lang misschien voor de huidige programmering. Maar als het uh, s avonds laat is of uh, nou, 15 minuten Amy Winehouse zou iets te veel zijn, denk ik. Maar een mooie reportage over haar leven op dit moment, nu zijn ja, ze nu overleden. Zeker, ja. Absoluut. Ja. ja. Lucelle Carrasso gaat haar uh, ongezouten mening geven. En um, uh, thuis kan het ook, als u zit te luisteren... en iets op te merken heeft over een van de bijdragers... dan uh, kunt u zich aanmelden voor het luisteraarspanel. Dat doet u via Radio1.nl. Op Radio1.nl staan ook nog alle bijdragers van de afgelopen weken. Dit is namelijk de laatste. En dan wordt er een oordeel geveld over alle bijdragers... door een vakjury en door u thuis dus. Mailen kan ook tijdens de uitzending naar radiolab@radio1.nl. Dit is tot negen uur het Radiolab met Winfried Baijens. Vanuit de luie stoel ongezouten commentaar geven op bekende Nederlanders op radio en televisie. Wie doet dat nou niet? Verslaggever Martijn Giemius zoekt uit wat er gebeurt zodra het leidend voorwerp zich mengt in die discussie. Met vandaag historicus Maarten van Rossum. Onder het motto uit de tent gelokt schakelen we nu rechtstreeks over naar een camping in Baren. Martijn, goedenavond. Dag Winfried. Kreeg je nog mensen uit de tent überhaupt met het weer van vandaag? Ja, jawel hoor. En het was hier eigenlijk de hele dag wel een beetje droog. Af en toe een beetje sputtertjes, maar echte hoosbui hebben we hier niet gehad hoor. Ach ja, dan heb je ja, geluk is, gehad. Ja, zelfs nog een zonnetje. Jij hebt vandaag de tweede bijdrage. De eerste was met Agnes Jongerius, die uit de tent werd gelokt. Dat was vier weken geleden. Heb je compleet het roer omgegooid of ben je bij je originele idee gebleven? Nee hoor, nee, we blijven bij het originele idee. Het is een wel een heel andere gast en uh, natuurlijk ook weer hele andere reacties. Dus ik ben heel benieuwd hoe oh, dit uh, gaat uitpakken. We gaan luisteren naar je bijdrage. Uit de tent gelokt van de Karo. Uit de tent gelokt. Wat is de mening van de campinggasten over... Maarten van Rossum, goedenavond en welkom bij Uit de Tent Gelokt. Een programma waarin we campinggasten meningen vragen over een hoofdgast... om ze vervolgens te confronteren met die hoofdgast. Zit op dit moment op camping De Linden in Baarn... en vandaag is de hoofdgast, ik zei het al, Maarten van Rossum, historicus... gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van Amerika. Maar ook over andere onderwerpen laat hij zijn mening niet achterweeg. Zo laat hij regelmatig zijn ergernis blijken over het populisme in Nederland... En onlangs verscheen ook nog van zijn hand het boek Kapitalisme zonder remmen... over de opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme. Maarten van Rossum, goedenavond. Goedenavond. U, u heeft, zo lijkt het wel, overal een mening over. Denkt u nou nooit van, dat, dat onderwerp, dat ligt mij niet? Zeker. Als u mij gebeld had en, en ik had mijn mening moeten geven... over de huidige ontwikkeling van het klassieke ballet... dan had ik gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Oh nee, dat niet? Nee. Uh, en, en, en, ma, ma, maar mag iedereen overal een mening over hebben van u? Ja, ik mag overal een mening over hebben. En, en alle Nederlanders mogen in principe ook overal een mening over hebben. Wat mij wel vaak opvalt, is dat ze wel een mening hebben, maar daar eigenlijk totaal geen verstand van hebben. Ja. Komt u dat vaak tegen? Nou, vaak, dat, is, dat, is, dat komt echt massaal voor in Nederland. Ja, bij lezingen valt mij dat altijd op. Ze hebben een enorme geharnaste opvattingen over de. Europese Unie en over natuurlijk de immigratie en over de grote kwesties van de Nederlandse politiek zou ik maar zeggen en dan vraag je een beetje door en dan blijken ze niet te weten hoeveel immigranten er eigenlijk zijn en ze blijken niet te weten wat de EU eigenlijk kost, kortom ze weten er niets van, ze hebben er wel een mening over, maar ze weten er niets van en dat is het grote verschil tussen zeg maar de modale Nederlander en mijzelf dat ik over die dingen waar ik iets over zeg, dat ik daar in het algemeen ook redelijk over geïnformeerd ben. Ja, laten we een klein stukje over. Als de camping oplopen, het is winderig op de camping. Het lijkt wel herfst, uh, toch is alles nog helemaal groen in het blad. Uh, hebben mensen ook vaak een, een mening over u? Ja, dat neem ik aan van wel. Omdat je dat natuurlijk ook wel eens hoort. In het algemeen hoor je natuurlijk wel de positieve opvattingen over jezelf. Maar mijn ervaring is dat eh, als mensen positieve opvattingen over je hebben, zijn er onveranderlijk ook mensen, misschien wel evenveel, die negatieve opvattingen over je hebben. En negatieve opvattingen, hoe komen die bij u binnen? Nou, ik moet zeggen, helemaal in het begin, toen ik, toen ik aan dat mediaspectakel begon, zag ik maar zeggen, had ik nog wel de naïeve wens om met iedereen naar de zin te maken... Maar daar ben ik volledig van genezen. Dat is namelijk volstrekt onmogelijk om met iedereen naar de zin te maken. En Want mensen zijn soms best wel hard tegen u. Ik heb begrepen dat u ook af en toe wel ja, doodverwensingen krijgt. Oh, dat heb ik één keer gelezen op het internet. Overigens alweer jaren geleden. En dan stond van ze moet dood. En dat, dat gaf mij toch een licht schokje moet ik zeggen. Ja, je weet dat het halve zolen zijn van die, van die mislukte jonge mannen. Die dan om half negen, negen s'avonds op hun hobbyhokje... Achter een verouderde computer dit soort van dingen gaan zitten typen. Maar toch, ja. En andere scheldpartijen? Ik ben ook wel eens in het openbaar uitgescholden, ja. En wat, een... toe, wat doet dat nu? Oh, het was eigenlijk een, een vrij raar incident, die scheldpartij. Ik was op het station in Utrecht en kwam een keurige man op mij af. Keurige winterjas. En die zei, bent u, bent u de Amerikanist, Maarten, volgens en Ik zei, ja, natuurlijk, het is toch leuk dat iemand je herkent op het station. En dat had ik nog niet gezegd. Of hij barstte uit in een, in een enorme tirade dat ik niks van Amerika wist. En het was een schande dat ze mijn opvattingen vroegen. En Amerika was geweldig. En enzo, enzo, dat is... Vanwege dat rare waanidee dat veel mensen hebben dat ik anti amerikaans zou zijn. Laten we eens even naar de tirades luisteren die de campinggast over hebben. Ik heb hier een koptelefoon voor u, zet u hem uh, vooral op. En, van, vanmiddag was ik hier al op de camping en toen heb ik de mensen uh, gevraagd uh, met een foto van wie is dit. Dus luistert u vooral even mee. Ja, oké. Okay. Uit de tent gelokt. Het is die maar Hoe heet die nou, jongen? Ik ja, ben zijn naam even kwijt. Hij zit ook regelmatig in die televisieprogramma's. Ja, hoe heet hij ook weer? Die historicus is dat, hè? Maarten Verrossen, Hij woont bij ons in de buurt. Dus, uh... Ja, het is, het is een leuke man. Aardige man. Met een goed gevoel voor humor. Als je hem zou zien, dan lijkt het een hele lieve, vriendelijke opa. Die wel een beetje zuur kijkt, maar eigenlijk wel een heel lief mannetje is. Uh, deskundig. Mijn uh, behoorlijke eigen mening, het is een, uh, een, een amerika kenner hè? en uh, daar kan hij heel boeiend over vertellen. Nou, ik denk dat hij uh, privé wat minder chagrijnig is, <laughs> dat, dat denk ik. Gok ik hoor. Een aardige man, sympathiek rustige man, ja, duidelijk voor zijn mening uitkomt, een intellectuele man. Ja, meneer Van Rossum natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja, ja. duidelijk uh, overtuigd uh, Partij van de Arbeid, ja, dus dat is hem. Is heel standvastig in zijn standpunten. Ik denk ook niet dat hij uh, heel snel een, een mening bijlegt of zo, dat hij denkt van, nou, dat is misschien toch wel verkeerd, die gedachte. Uh, hij vormt zich een mening, uh, verdiept zich wel in die, in die problematiek, dat, uh, dat wel, maar als hij zich dan een mening gevormd heeft, dan geloof ik niet meer dat hij daar uh, van af te brengen is. Ik, ik hoor hem uh, al een aantal jaren zo af en toe uh, op de tv en dingen en ik heb zelden dingen gehoord van hem waarvan ik zei van nou misschien heeft hij wel gelijk. Er zitten wel dingetjes tussen waarvan ik denk nou dat is wel waar wat hij zegt. Maar in het geheel genomen denk ik ook niet dat hij mij om kan praten. Verder denk ik uh, zal het best wel een moeilijk persoon zijn. Denk ik om uh, in je directe omgeving. Dat, dat verwacht ik wel. Nou ik denk dat hij omdat hij zo, zo duidelijk zijn eigen mening heeft uh, zal dat uh, zeg maar uh, voor anderen om hem heen die met hem moeten werken, zal dat niet altijd even makkelijk zijn. Daar zou hij inderdaad wat meer naar kunnen luisteren, ja. Meer naar, uh, ja? Nou ja, naar dit kabinet, zeker. Ik vind dat ze het absoluut niet slecht doen en daar heeft hij een andere mening over, dat is duidelijk, ja. Wat zou u tegen hem willen zeggen? Ja, dan zou ik inderdaad zeggen, uh, luister toch maar even naar Maarten, want dat is... Best uh, zit dat aardig in elkaar. En, uh, hij doet uh, goed zijn best, die man. Dus uh, daar zou hij inderdaad wat meer naar kunnen luisteren. Ja. Ik denk dat het mij geen bout interesseert. <lacht> eerlijk gezegd, als je kritiek op hebt. Dat waren ze, meneer Van Rossum, uh, de eerste reacties. Zet u de telefoon maar weer af. Ah, ja. uh, uh, wat vond u ervan? Ik vond het wel amusant, eerlijk ja. gezegd. Ik heb er wel geamuseerd naar geluid. Het viel me nog wel mee, hè? Ja, het viel ook erg mee. Ja. Een goed gevoel voor humor, zei iemand. Eh, deskundig. Ja, nou, dat, een lieve vriendelijke nou, dat, opa. Dat, dat vond ik het meest opmerkelijk. Een lieve vriendelijke opa, zo zie ik mezelf ook eigenlijk. Oh, toch wel? Ja, zeker. Hij, hij kijkt zuur, maar eigenlijk is hij heel lief. Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Daar zou u mijn vrouw en kinderen en naast de omgeving over moeten bellen. Dat kun je ook niet over jezelf zeggen. Dat je een ontzettende schattenbout bent. Uh, maar... Ach, ik vond het wel, wel een begrijpelijk beeld. Ja, De term ik... zuurpruim, kom ook voorbij. Ja, ik kan ook vrij zuur zijn. Ja, ik vind het wel fijn om te mopperen en verontwaardigd te zijn over allerlei oh, dingen. Uh, is, dat, is dat leuk om te horen als je zegt, nou, is een zuurpruim is toch niet zo'n. Nou, daar zit ik niet zo verschrikkelijk mee, eerlijk gezegd. Want iemand zei ook van die kritiek interesseert hem geen bout. Nee, als je daar echt iets van aantrekt, stijf, hoor, dat je er echt wakker van zou liggen. Daar moet je natuurlijk dan moet je niet in het openbaar optreden. Dat ja. is iets waar, waar je toch betrekkelijk onverschillig ten slotte tegenover moet staan. Iemand zei ook een moeilijk persoon voor zijn omgeving. Is dat zo? Vindt uw vrouw u moeilijk? Ja. Ik denk op sommige punten waar we nu niet op in zullen gaan. Nou. zal mijn vrouw wel eens denken, jezus Christus, wat een lastpost. Ja, oh ja, zoals? ja dat zal... Ik zou niet weten wat, dan moet u haar even overbellen. U, heeft echt, echt, u, had, u had haar moeten raadplegen of ook moeten uitleggen. Ja, ze staat niet op deze camping, hè? Nee, nee, nee, nee, wij zijn geen kampeerders. Nee, nee? Nee, nee, nee, nee, we nee, hebben wel eens gekampeerd. Ja, dat is denk ik geweest in 1969 of zo. <laughs> oh, dat is niks voor u. Laten we nog even een klein stukje verder lopen, want iemand zei ook uh, standvastig en hij komt niet gauw uh, op zijn mening terug. Nou, als, als de feiten er zijn, dan ben ik wel bereid om, om, met, mijn mening, om met mijn mening terug te komen. Ja. Laten, laten we eens even kijken. Want uh, een iemand, uh, die, dat was uh, Jan de Nooyer, uh, Die zei van hij zou meer moeten luisteren, uh, open moeten staan voor, uh, de, voor Rutte. Want ja, daar bent u niet zo'n fan van uh, misschien. Nou, het, gek genoeg was ik nogal een fan van Mark Rutte. Die, zoals u weet, begonnen is als JOVD-voorzitter. En... Maar van dit kabinet? Nee, daar ben ik helemaal geen fan van. Dat had nooit moeten worden gevormd, dit kabinet. Hij zit daar, de meneer Jan de Nooijer. hij zit daar gezellig te eten met wat vrienden. Hij weet niet dat we daar naartoe komen. Dus misschien. Hij weet het niet. Nee, hij weet het dus niet. Ik verras hem nu eigenlijk dat u, dat u hier ook over de camping loopt. Dus even kijken of hij misschien nog iets uh, een verduidelijking uh, kan geven. Want hij zei ook van ja, hij, is, hij, hij valt niet te overtuigen. Maar hij zei ook van ik ben ook niet door hem te overtuigen. Ja. Dus dan hoeven we er ook niet altijd veel moeite aan te besteden. Zullen We kunnen het zien, we kunnen het zien. Ik zal eens even kijken of meneer de Nooier er is. Even de rits open. Dag meneer de Nooier. Komt u er even bij, komt u er even bij. Kijk, ik had u even wat gevraagd over Maarten van Rossum maar daar staat hij. Oh, Hallo, Jan de Nooier. Maarten van Rossum. Uh, Heb je het kwaad hierheen gehaald? Ja, is het zo erg? Nee hoor, nee. Ja, u, u zei van... Uh, uh, ja, het is, hier, het is hier niet warm, nee. Het is frisjes hoor. Uh, u zei van, uh, uh, ja, uh, u bent niet van dezelfde partij. Hè? En u zei van, hij zou eigenlijk wat meer moeten luisteren naar Rutte. Uh, ja, nee, dat heb ik inderdaad uh, gezegd. Want ik vind dat die jongens het uh, erg goed doen, ja. En hoe zou, wat zegt u daar dan van? Ik vind niet dat het kabinet het verschrikkelijk goed doet. En dat uh, is primair natuurlijk ligt dat aan het feit dat ze zich laten gedogen door, door Geert Wilders... Eh, nou ja, we hebben nu net de eurocrisis achter de rug, laat ik dat als praktisch voorbeeld geven. En dan zie jij dat ze dus afhankelijk zijn van de verstandigheid van de oppositiepartijen, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, om dat besluit er doorheen te krijgen. Als het aan de PVV zou liggen, dan zouden wij geen steun hebben gegeven aan de, aan de euromaatregelen. Ja, meneer De Nooijen zegt u maar. Nou ja, ja, ik denk dat hij er op zich, als je dat feit noemt, heeft hij natuurlijk gelijk. Uh, dan heb je dus de steun van de, van de oppositie, heb je dan nodig om, om dit voor elkaar te krijgen. Uh, ik heb ooit wel eens gezegd van uh, Geert Wilders, die heeft volgens mij, is die leerling geweest uh, van uh, Maarten van Rossum. Is het zo? Want uh, de tegenstellingen, nee, het zal niet zo zijn, maar de tegenstellingen die die twee hebben, die zijn net zo sterk natuurlijk. Geert dus was een leerling van, uh, van Bolkestein natuurlijk. Hè? Er is ook iemand die heeft een heel boek over me geschreven, De tovenaarsleerling. En daarbij is van Bolkestein in feite de tovenaar. Nou, laat ik even zeggen wat ik van Mark Rutte vind. Die, die ooit begonnen is als JOVD-voorzitter. -JO Dat was een hele uh, aardige, vond ik, links-liberale jongen. Die ook een, denk een jaar of zes klein heel aardig pamflet heeft geschreven. Dat de VVD moest het niet ter rechterzijde zoeken. De VVD moest niet vissen in het troebele water van de populisten. Hij is eigenlijk best wel positief, volgens VVD, mij, over Marbutje. Dat is alleen maar de inleiding, hè. Oh. alleen maar de inleiding. De VVD zou het eigenlijk in het centrum moeten zoeken. Eigenlijk in de lijn van Dijkstal en, en, en nou ja, de ontwikkeling van de VVD in de, in de paarse kabinetten, zou ik maar zeggen. En ja, daarom is het mij van enorm tegengevallen dat hij, deze, dat hij deze constructie gekozen heeft. Dat begrijp ik overigens wel. We hebben dit kabinet alleen omdat het CDA en de VVD natuurlijk in, in politieke doodsnood leven. Dat de PVV nog veel groter zal worden. En dan dus de grootste partij ter rechterzijde zal zijn. En als je kijkt... Naar de kiezers zie je dat de VVD eigenlijk niet zozeer een liberale partij is. Afgezien misschien van Amsterdam en nog wat van die, van die centra. Maar dat de VVD natuurlijk eigenlijk een gewone conservatieve partij is. Nee, in... De als u deze argumenten hoort, bent u dan iets dichter bij meneer van, van Rossum gekomen? Nee, nee, absoluut niet. Nee? Nee, nee, ik vind het een aardige man, maar daar kom ik absoluut niet dichter bij meneer van, van Rossum. Uh, het, maar het, het kwartelijk... Dat... Uh, ja, dat hoef ik hem niet uit te leggen. Maar we leven natuurlijk in Nederland en uh, we moeten uitkijken anders zit we dus over een aantal jaren met 300 politieke partijtjes waar ik absoluut geen voorstander van ben. Ik zou veel meer voorstander zijn om te zeggen van jongens, uh, we nokken mee met één zetel. Je moet minimaal zes zetels binnenhalen. voordat we het hele we dus politieke, kamer, partij, hele politieke systeem, systeem heen, op de komen. schop gaan nemen. Ja. Even, uh, Komt u iets dichter tot elkaar of denkt u nog steeds van uh, die, hij moet toch beter luisteren dan Mark Rutte? Dat vind ik nog steeds. Ja Dat goed, lopen we, steeds, wij, maar... lopen, we gauw door, lopen we gauw door meneer Van Rossum. Gauw door met uh, nee. nog uh, misschien uh, wat andere reacties. U luistert naar Uit de tent gelokt met Martijn Gemiërs. Komt u verder meneer Van Rossum, dan lopen we nog even verder over de camping. In een eerder interview zei u eens van ik vertrouw de mensheid... Voor geen cent. Nee. Uh, en, en die opmerking komt ook voort uit gegeven dat u nog wel eens geplaagd bent in uw jeugd. Is dat ook. Is, eigenlijk is het de beste moedig van u dat u nou zou tussen. laten we gaan die kant even op. dat u tussen al deze mensen toch u durft te bewegen. Ik neem aan ze geen wapenvergunningen <laughs> hebben. Nee maar hoe, hoe is dat? het ook nog eens. Ik heb nog eens eerder aan een vergelijkbaar programma meegewerkt. En. dat was een Belgische meneer. Nou, die had mij doodgewenst. Het was verschrikkelijk gewoon. En toen werd hij met mij geconfronteerd in die radio-uitzending. En zei, ja nee, het viel allemaal erg mee. En dat, hij had het zo niet moeten zeggen. En dat hoorde je ook met deze aardige meneer. Die zei, ach ja, ik vind het een hele aardige meneer. Ik ben het alleen niet met hem eens. Hè? Dat, en dat is eigenlijk vrij karakteristiek. Dat mensen, als het dan op de persoonlijke confrontatie aankomt, dat ze direct zeggen van, een hele aardige man. En het valt allemaal erg mee. En zo, dus dat... Mensen vinden het, de confrontatie vinden ze eigenlijk onaangenaam. Ja, en hoe vindt u de confrontatie tot nu toe? Ik vind het altijd wel leuk. Ja? Ja, ja? ja, ik mag het graag doen. Ik had graag even nog verder gediscussieerd met meneer De Nooijer. Ja. Want ik vond zijn argumenten niet sterk. We gaan hierin tussen de toiletgebouwen door. Uh, want uh, ja, er zijn meer reacties. Ik ben uh, nog eens verder over de camping gaan lopen. En zet u nog even de koptelefoon op uh, meneer Van Rossum. Dan luisteren we even naar het tweede deel van de reacties. Uit de tent gelokt vind vindt een, uh, ja, een bijzondere man. Heeft een eigen mening, duidelijk eigen mening. Wel doordacht, maar ik kan me wel voorstellen dat je andere mensen irriteert. Nou, voor mij is hij in ieder geval uh, niet acceptabel. Zoals hij in zijn programma's bezig is, dan vind ik hem redelijk uh, over het paard geteeld en uh, arrogant. En het is niet mijn type. Nou, ik vind gewoon het feit dat hij uh, een afwijkende mening heeft en dat hij het goed onderbouwt. En uh, ja, hij heeft ook een goede achtergrond, goede opleiding en zo. Dus uh, ik heb verder geen problemen met hem ja nou, gewoon omdat hij dus uh, zo overtuigd is van zijn eigen gelijk en uh, ja, er is geen uh, pijl op te trekken verder. Uh, ja, wat hij eigenlijk nou te zeggen heeft is vooral zijn eigen idee en naar uh, anderen luisteren, dat uh, is niet interessant voor hem denk ik. <laughs> ja, hij, hij durft een andere mening uh, te, uh, te geven dan de meeste andere mensen, dus wat dat betreft vind ik het uh, vaak prima en ja, soms kan ik me er ook wel in vinden. Ja, ik herken hem als een slechte tanden zeg maar. <laughs> vandaar ja ja, dat onthou ik. Dat valt bij hem erg op. Uh, wat valt er nog meer op? Dat hij uh, in zijn opinie, vind ik, altijd uh, wel heel erg eerlijk is. Ja, vaak geen uh, geplaveide woorden gebruikt. Ja, echt een echte bronbeer. Uh, een uitgesproken mening heeft hij. En uh, ja, soms ben ik het wel met hem eens. Maar soms ook niet. Dat is die man die altijd lacht. Maar <lacht> niet altijd. Hij kijkt vaak heel erg boos en een beetje schrijnig en een beetje negatief, vind ik hem vaak in zijn uitspraken. Nou, ik vind het altijd een ontzettende eigenwijze man. <lacht> ja, maar hij heeft wel een, een, een, een goede kijk op, op het wereld. Gebeuren dat wel, maar ik ben het niet altijd met hem eens. Hij is natuurlijk een beetje aan de rode kant, hè? <lacht> Dus dat, uh, dat is wel duidelijk aan hem te merken, ja. En hij weet het altijd beter. Wat zou u dan tegen hem zeggen als u hem zou tegenkomen? Van nou... Mm, nou, ik zou hem eerst al begroeten. En als hij me dus uh, aardig bejegent, dan zal ik hem uh, ook een, een vriendelijk antwoord teruggeven. En dan zou ik vragen van waarom bent u altijd zo negatief? Dat zou ik wel vragen aan hem, ja. In de po wat betreft de politiek, ja, ja. Ja, ik vind dat hij, dat hij dus best positief daarover mag zijn. ik vind dat Rutten het best wel goed doet. Ja. Ja, Martijn, Martijn, mag ik jou even onderbreken? Ja, Winfried. Jij gaat zo meteen verder praten met Maarten van Rossum. Natuurlijk daar op de camping in Baren. Maar we gaan even naar het nieuws. Marielle Hagemann is aangeschoven. De verdachte van de aanslagen gisteren in Noorwegen... heeft bekennende verklaringen afgelegd.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 We zijn weer terug op de camping. Camping de Zeven in Baar met uh, Maarten van Rossum, waar we luisteren naar de reacties van de campinggasten en ook die mensen confronteren gelijk maar uh, met uh, Maarten van Rossum. Nog even, gauw terug naar die reacties van zojuist. Uh, ze zeiden van, uh, uh, arrogant, uh, niet acceptabel, over het paard getild, uh, een echte brombeer en altijd zo negatief. Ja, het is een heel bekend patroon natuurlijk. Als je het wel eens met mij eens bent, of vaak met mij eens bent, dan vind je het allemaal prima. Best een leuke man en intelligent en uh, hij weet ervan en zo. En als je het niet met mij eens bent, dan zeg je, ja, bombeer. En hij luistert nooit en een beetje aan de rode kant. En, uh, dat, iemand zei ook nog, dat vond nog wel even opmerkelijk, ik herken hem altijd aan zijn slechte tanden. Ja, dat is een wonderlijke zaak, want er is met mijn tanden voor mij niks mis. Beetje geel misschien. Ja, maar dat is een heel normale kleur natuurlijk, hè. Dat we tegenwoordig van die rare, van die rare parelwitte tanden moeten hebben. Dat is meestal de ergste nep die er is. Die, degene die dit zegt, die is kennelijk een groot voorstander van neptanden. Ja. He? ja. Hello, ben, we zijn inmiddels aangekomen bij uh, Jeanne Zonneveld. Mevrouw Zonneveld, komt u er even bij? Uh, want uh, u, u zei uh, van, uh, ja, uh, ook even over Rutte. Hij moet niet zo negatief ja, ik doen. Wel. Maarten Wolfs. Ah, nou? U zei, u zei uh, hij mag al wat niet zo, niet zo negatief doen. Iets positiever over Rutte. Ja, dat vind ik wel, ja. ja? ja. Vertelt u dus? Nou ja, u, u bent daar niet erg enthousiast over? Nee, of, uh, recht niet. Nee. Ja, dat is u goed recht natuurlijk. Ja, is... maar, maar ik, wat ik wat vind dat hij beste kans moet krijgen om, uh, Waarom? Uh, om zich waar te maken. Hij is nog niet zo lang bezig natuurlijk. Nee, maar bij mij is het eigenlijk een diepe teleurstelling over Rutte... die, die al zijn, zijn ware liberale beginselen zo gruwelijk verraden heeft. Ik, ik ben ook wel eens bang dat hij s'nachts wakker wordt... en dat hij dan denkt, waar ben ik aan begonnen? Ik weet niet of dit wel verstandig is. En, is het en, ja, ik denk, Komt u nou, dichter bij elkaar? Letterlijk dan? Nou, daar zitten we niet op op wachten, denk ik. Nee? Meneer Van Rossum zeker niet. Nou, als u nou het argument hoort van hem... Ja. Nou, ik kan daar niet zo vreselijk veel over vertellen natuurlijk. Zoveel weet ik er ook weer niet vanaf natuurlijk. Nee? Maar ik, ik vind meneer Rutte, die vind ik moet een kans krijgen om het af te maken. U geeft hem geen kans, zegt mevrouw Zonneveld. Nee, want ik vond eigenlijk dat de vorming van dit kabinet bij voorbaat eh, hoogst ongelukkig was. Ik had dat liever niet gezien. En ik begrijp wel waarom het er is. Het is, natuurlijk, het is er om strategische redenen. CDA en VVD leven natuurlijk in doodsnoten, de PVV. Een, een grote partij zal worden, groter dan zij zelf zijn. Er. Dat is helemaal ook niet, niet uitgesloten. En ze hebben gedacht dat dit de beste strategie is eigenlijk... om de PVV zo'n beetje te houden op het niveau waarop die nu zit. En, U zegt eigenlijk van zou dat het gewoon nooit moeten doen? Nee, ik had liever gezien dat, dat men eh, zeker vanuit de liberale en de christelijke beginselen... want daar zegt de VVD en het CDA zeggen daarvoor te staan... had ik liever gezien dat ze met Geert Wilders de politieke confrontatie waren aangegaan. En dat heeft te maken met de standpunten van Geert Wilders... die op een aantal wezenlijke punten onze grondwet in feite buiten werking wil stellen... die over een aantal wezenlijke kwesties dingen vertelt die aantoonbaar onjuist zijn... Immigratie. Er is een massa-immigratie. Dat we zeggen, er is een omvangrijke immigratie in Nederland. Maar vrijwel evenveel mensen verlaten Nederland elk jaar. Dus dat, het netto-resultaat is niet wat Geert Wilders beweert dat het is. Zal er zoveel meer verlaten dan dat er inkomen? Zal ik u de cijfers even geven? <laughs> Heeft u enig idee hoeveel mensen dat Nederland binnen zijn gekomen vorig jaar? Hoeveel denkt u? Ja, dat was toen heel veel. Het is nu een stuk minder. Nou, nee, vorig jaar, 2010. Wat denkt u? Hmm. Ik heb het wel gelezen. Maar... Ja, het is uitgebreid in de media geweest. 152.000 mensen zijn Nederland binnengekomen. En nu is de vraag. Die... En dan vertellen ze je nooit. Dat doet Mark Rutte ook niet. En dat vind ik zeer verwijtbaar. Geert natuurlijk ook niet. Nou, daar weten we het van. Dat die, die leeft van de leugen zal ik nou maar even zeggen. Hoeveel mensen denkt u dat Nederland verlaten hebben in dat Heel veel. Jaar? Dat weet ik. Ja. 120.000. Ja. Dus netto zitten we op 30. Ja, Maar ik heb liever de Nederlanders hier dan al die buitenlanders. Ja, maar dan gaan we, nee, maar nu gaan, wat is de grootste groep van buitenlanders in die 30.000 die we nu nog over hebben? Wie, wie denkt u dat dat zijn? Zo'n beetje. Voor ruim 70%. Nou, ik vind dat er erg veel uit die Oostbloklanden komen toch? Ja, daar heeft u er gelijk in, maar dat zijn EU-burgers. En EU-burgers hebben het, het volste recht, zoals u weet, om zich in Nederland te vestigen. Ja, daarom, daarom, als u uw keukentje op laat knappen, bent u misschien toch niet te ja, behoord om, om zo'n pool te huren. Als u nou de argumenten van Mar eh, Mark Rutte, wou ik <past> zeggen, <laughs> van Maarten <tast> van, van Rossum hoort. Van meneer Cohen, waarschijnlijk is meneer daar meer op. Maar goed, hoe is het nou om met elkaar geconfronteerd te worden? Ja, ik heb daar niet zo moeite mee. Nee, maar ik, nee. vond, ik vond het wel leuk en het, misschien brengt het elkaar, misschien kom je zo dicht, iets dichter bij de argumenten van. Ja, ik, ik, ik, ik, heb er, ik heb er verder geen moeite mee, maar nee. ik mag mijn eigen mening hebben. Zo is het, mits die gebaseerd is op de feiten. Heeft, heb ik daar ook geen enkel bezwaar tegen. In de politiek kan iedereen afwijkende mening hebben, maar ze dienen gebaseerd te zijn op de feiten. Hoe, hoe vond u het nou hier op de camping, meneer Van Rossum? Nou, ik vond het vooral vrij fris en vochtig. Ja. Nee, ook. Ja. U bent twee keer gekampeerd in uw leven en er komt geen derde keer, hè? Nee, ik, ik, ik heb voor het laatst gekampeerd, geloof ik, ergens in Normandië in 1969, denk ik. Ja, maar het was ook bar en boos slecht weer. En, en ik, ik bleek de tent al niet op te kunnen zetten. Ik heb echt twee linkerhanden. Het was verschrikkelijk. Hij is ook halverwege de nacht ingestort en zo. Maarten van Rossum, bedankt voor deze uitzending van Uit de Tent Gelokt. Bedankt ook alle campinggasten voor hun reacties. En camping De Zeven Linden in baan voor de gastvrijheid. Uh, dit was het. Uit de Tent Gelokt. Wie weet, tot een volgende keer. Uit de tent gelokt. Ja, eigenlijk wel. Ik dank u wel. <laughs> en er wordt nog even druk doorgediscussieerd op de camping in Baren. Dat was Martijn Griemjens van de KRO. We zijn nog steeds te horen. Uh, maar dat gaat nog wel even door daar, denk ik. Uh, wij gaan hier in de studio even praten over wat we ervan vonden. Uh, u thuis kunt ook reageren. Het radiolab is uh, het adres op Twitter. En radiolab.radio1.nl voor de e-mail. En Lucella Carasso, dagelijks te horen hier op Radio 1 natuurlijk. Um, jij zat een paar keer een beetje te zuchten. Ik vond het wat lang duren. Je keek ook op je horloge. Ja, kijk, uit de tent gelokt vind ik leuk gevonden. Ook al had ik niet het idee dat iemand zich nou echt uit de tent liet lokken. Ik weet niet of dat de bedoeling was bij Maarten van Rossen. Maar hij, uh, zoals altijd, zat hij stevig in het zadel. Uh, live is altijd mooi. Uh -huh. uh, leuk over de camping lopen. Je hoorde ook wat geluid. Had misschien nog wel iets meer beschreven mogen worden. Dat we echt een beeld hadden gekregen... bij. Die camping in Baren. Dat wij uh, het idee hadden niet echt een doorsnee camping was. Want, iedereen dat, wist wie Maarten van Rossum was. Misschien wel op alle campings, weet je niet. Maar vrijwel iedereen wist wie die was. Mm -hmm. En uh, ja, het draagt bij aan iets wat ik zelf niet zo heel interessant vind, namelijk meningen. Over mensen, in dit geval Maart van Rossum. Uh, hij is natuurlijk al vaak doorgezaagd over zijn meningen. die hij heeft over van alles en nog wat. En je komt een beetje terecht in. wat vindt u ervan dat zij van u vinden dat? En wat vinden ze er na zo'n gesprekje vervolgens van? Want het dat, want dat ging op een gegeven moment meer over Mark Rutte. dan over. Dat doet uh, Maart van, van Rossum. Rossum natuurlijk heel behendig. Ja. En de mensen gaven dat ook wel een beetje aan. dat ze inhoudelijk iets van zijn mening vonden. Wat voor gasten um, zouden er wel in de tent moeten gaan zitten? Wanneer vind jij het wel boeiend genoeg? Om te weten wat iemand ergens van vindt. Uh, nou, wat er over die persoon gevonden ja, wordt. Ja, ja. Uh, Mark ja, Rutte zelf? Misschien, ook al legt dat ook wel... Ja, het hoort bij, heel erg bij deze tijd, hè. Iets vinden uh, van iemand. En die moet daar dan wat van vinden. En dan moet ik er ook weer wat Je van vinden. Je kijkt er heel vies bij. Nou, het is, het, ik hou er uiteindelijk niet zo heel veel aan over na een half uur. Ah. Martijn Grimius, als het goed is ben jij nog in de uitzending, en nog te horen ook jou, dit was de tweede bijdrage die je deed. De Eerst was Agnes Jongerius die in de tent zat. Jouw eigen, hoorde je wat Lucella net zei eigenlijk? Ja ja, ik heb alles meegehoord. Want volgens mij is de discussie nog steeds gaande op de achtergrond. Nee hoor, dat valt gelukkig mee. We hebben een vriendelijk afscheid van elkaar genomen. Eerste vraag eventjes, want het was wel een camping met veel mening en kennis van zaken. Ja, en uh, terwijl het ja, ik weet niet of het een, ik heb, ik heb niet gekeken naar het gemiddelde inkomen of de opleidingsachtergrond van de, de campinggasten, dus wat, hoe dat zit, dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk heel willekeurig een camping gekozen en uh, ja, dus dat zij allemaal uh, of veel mensen Maarten van of ze hem kenden, uh, ja, daar kan ik niks over zeggen eigenlijk. Um, de vorige keer was eigenlijk wel dezelfde opmerking die via mail en Twitter binnenkwam, die Lucella nu ook maakt. Misschien werkt dit fantastisch, maar dan met name zoals Mark Rutte. Um, Jan-Peter Balken en de grotere namen. Waarmit... Iemand op wie je ook kan stemmen bijvoorbeeld. Hè? Van wie het uh, belangrijk is uh, hoe die is. Ja, dat, dat, dat zou misschien kunnen. Ik, ik, je, je kunt, denk ik, met dit uh, format of met dit programma misschien wel meerdere kanten uit. Je zou aan de ene kant ervoor kunnen kiezen om iemand uh, echt te confronteren met zijn publiek. En dat is een politicus, natuurlijk, een hele, hele goede. Je zou er ook voor kunnen kiezen. Als je dan wat meer ruimte krijgt, uh, dan kun je dat wat meer breder uitsmeren. Om aan de hand van de reacties van de mensen een wat persoonlijker beeld te krijgen van, van iemand. Uh, nu moet dat allemaal natuurlijk heel gauw in 20 minuten. Maar als je daar wat, wat meer tijd voor hebt, dan zou je, een, zou je het kunnen gebruiken als een opmaat tot een, een, een, een groot portret uh, van iemand. Nou, Lucella vond het nu eigenlijk al best wel lang duren. Ik vond dat het, weet je, als dat je doel was... dan het waaierde heel snel uh, uit naar echt een politiek inhoudelijke discussie... over dit kabinet. En daarmee uh, hoor je van Rossum eigenlijk weer zoals je hem altijd hoort. Hè? Had je zelf niet het idee van... daar moet ik hem van aftrekken van dat pad? Ja, het lastige is dat, en dat is natuurlijk uh, zo... dat je gaat, iemand, je gaat met iemand in discussie op, op basis van wat hij vindt. En heel veel mensen, ja, die zeggen zeggen dan uh, van, ik vind dit van hem, omdat kijk, de mensen die tegen, of tegen uh, wat, uh, Van Rossum wat minder leuk vonden, zou ik maar zeggen, dat, dan kom je al gauw weer op, waarom vind je hem niet zo leuk? Ja, omdat hij tegen uh, het kabinet is, hè? je hoort uh, de, de, de mensen die wat, vaak wat, wat meer rechts uh, stemmen, die vinden hem wat minder leuk, en de mensen die wat links stemmen, die vinden het allemaal wel grappig, en die vinden het uh, wel aardig, dus uh, ja, ik denk dat je al gauw uh, dat is misschien ook de valkuil geweest, dat je daardoor gauw in een andere discussie uh, belandt. Ja. Martijn Gimmius, dankjewel voor je bijdrage Iedereen kan nog steeds reageren. Radiolab.radio1.nl. Als je mail wilt sturen en als je wilt twitteren... kan het ook. @radiolab. En ik neem het nog even voor Martijn op. Want volgens mij, Lucelle, hou jij wel van kort snel. Hè? Valt wel mee. Nee? Als het boeiend is, mag het voor mij echt lang duren. U luistert naar het Radiolab met Winfried Baijens. Live vaak onvoorbereid verslag doen, met aandacht voor de juiste details... zo goed dat je bijna ziet, voelt en zelfs ruikt waar een verslaggever is. Volgens Gerrit Kalsbeek van de VPRO kunnen sportverslaggevers dat als de beste. En daarom bedacht hij het loflied op de sportverslaggeving. Voor het Radiolab vandaag zijn tweede bijdrage. Vandaag met Jos van Kuijeren, sportcommentator Jos van Kuijeren. Hij zit ergens in Nederland en gaat de uitdaging aan om een niet-sportplek te verslaan waar maar heel weinig gebeurt. En u mag raden waar Jos van Keijeren zit. Laat dat ook even weten via Twitter of mail. Nog één keer, radiolab.radio1.nl voor de mail. En radio1nl of radiolab, dan komt het allemaal bij ons binnen. We gaan luisteren naar loflied op de sportverslaggeving. Raad een gebied, of niet? Ofwel, een loflied op de sportverslaggever. Deze keer met Jos van Kuijeren. Stralende blauwe lucht, een beetje wolken. En ongelooflijk veel mensen, ja. En paarden, en cheese. Het is een gewone dag in de week, maar toch zo'n dag in de vakantie... waarvan iedereen zegt, we gaan erop uit, we gaan kijken. Hier op dit fraaie Marktplein. En ik kijk nu rechtuit... ...op een kerk die al 500 jaar oud is... ...en in de stijgers staat. Zo'n prachtige kerk van voor 1500. Laat gotiek of vroeg gotiek of romaans, dat maakt allemaal niet uit. Het is gewoon mooi om naar te kijken. En straks misschien het carillon te horen... ...als dat carillon tenminste uitkomt... ...boven de stem van de presentator van een optocht die aan ons voorbij trekt. Een optocht met... Prachtig uitziende paarden. Mannen met bolhoeden, vrouwen met kappen op. Met andere woorden, we zijn bezig aan een folkloristische optocht. Bovendien, het heeft hier een internationaal karakter. Want nu komen er allerlei mensen langs in klederdrachten. En ik onderscheid een Oostenrijkse groep... Vrouwen in dirndl, mannen in van die jagerspakjes. En dan gaan ze ook nog allerlei dansjes doen. Niet te geloven gewoon, dansjes hier op een marktplein. Maar dat allemaal om ons mensen een beetje te amuseren. Maar ik was natuurlijk bij die kerk. Een kerk gewijd aan Sint Christophorus. En een kerk die hier al lang heeft gestaan in deze plaats die al zo'n beetje duizend jaar bestaat. Althans, de plaats daar waarvan wordt gezegd dat hij er ongeveer duizend jaar geleden was. Een plaats ook die in 1415 stadsrechten kreeg... en later werd doorverkocht aan een zoon van stadhouder Willem IV. Dat doorverkocht, dat was echt zo, want zijn kinderen, de echte en de onechte... kregen allerlei kleine plaatsjes cadeau. En daardoor werd dit plaatsje een heerlijkheid. Nou, het is een heerlijkheid om hier te zijn. Weer lopen er mensen in een optocht langs met strohoeden op. En ik kijk naar een vaandel wat ze dragen. Maar van hieruit kan ik het niet zien. Ja, nu kan ik het toch zien. Want het komt ook. Er is een Griekse vlag... Met andere woorden, het zijn niet alleen de Oostenrijkers die hier komen, maar ook de Griekse Sertaki-dansers. En die voor onze neus allerlei leuke bewegingen maken. Nou, wie wel eens in Griekenland is geweest, die weet hoe gezellig het daar kan zijn. Op dit moment dan wel niet, want ja, het is een land uh, waar de crisis heerst, Maar daar laten deze mensen die hier meelopen in deze optocht helemaal niets van merken. De Sertaki komt er nog niet helemaal uit, maar die zullen ze ongetwijfeld vandaag in de loop der dag verder laten zien. Prachtig, die oude huizen die hier ook al staan. En dat is natuurlijk ook logisch in een plaatsje wat stadsrechten kreeg in 1415. Met klokgevels, met trapgevels en natuurlijk allemaal cafés. Intussen gaat de presentator steeds maar verder met het verkondigen van alles wat er voorbij rijdt. De laatste paarden en wagens zijn er. Die gaan nu, wat zullen we zeggen, naar de buitenwijken. En de mensen voor mij en achter mij gaan nu ook aan de loop, zoals dat heet. Want er zijn veel mensen hier in deze plaats, op deze ochtend, waar het markt is. En die markt, ja natuurlijk zijn er uh, kraampjes en dergelijke. Maar het oorspronkelijke idee van de markt, de koeien, de paarden, de schapen, ja, dat is er niet meer. Dat is alleen op een woensdag voor Pasen nog. Dan wordt hier vee verhandeld en gekeurd. Nu zijn het de mensen die voorbij gaan. Ik kijk ook verder uit op dit plein met prachtige etablissementen. Er is bijvoorbeeld een oud hotelrestaurant... wat dan weer gerestaureerd is. En achter mij zie ik een brasserierestaurant... met zo'n naam waarvan je denkt... ja, die past alleen maar bij een restaurant. Een engel van goud... En achter mij ook een hotel, gewoon dat je denkt... ja, maar dat is toch niet zo leuk om in een hotel te logeren... Uh, waar je s'nachts gevallen wordt door heel veel lawaai. Want het kan hier lawaaiig zijn, zeker in het weekend. En in de vakantie begint dat weekend ook al gewoon op donderdag. <lacht> en terwijl ik dit zeg, zie ik zelfs voor mij nog iemand waarvan ik denk... het kon wel eens zijn dat je vroeger bij me in de klas hebt gezeten. Uh, maar herkennen doet ze me niet... Telkens wil ik eigenlijk meteen de naam zeggen van deze bijzondere plaats. Omdat het voor mij ook een plek is waar ik heel vaak geweest ben. Op scholen gekeken, op scholen gezeten en genoten van het leven. Het was ook de plaats waar ik vroeger als kind naar de bioscoop ging. Want ja... Die waren er in het dorpje waar ik woonde niet. Dus ging je naar het dichtstbijzijnde stadje. Want dat moest je zo zeggen. Het was geen plaats. Het was een stadje waar je naartoe ging. Waar dan een bioscoop was. En waar ik dan de meest prachtige oorlogsfilms kon bekijken. Op de films van de dikke en de dunne. Nu is het een plek waar mensen heen en weer lopen. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar kinderwagens langs eh, schrijden. Met of zonder kindertjes erin. Ik zwaai ook naar mensen, ja, gewoon omdat ik denk, hé, hey, ik ken jou. Want deze plek op de aarde is er ook één waarvan we kunnen denken... hier ontmoeten de mensen elkaar graag. Hier groeten ze elkaar graag. En of je elkaar nu kent of niet, je groet elkaar, want je vindt dat leuk. En je bent gewoon een klein beetje bekend onder elkaar. Intussen, terwijl ik praat, eh, lopen er alweer wat dames voorbij... waarvan ik denk, hé, hey, ik ken jullie... Er gebeurt van alles voor mijn neus. Mensen die uitkijken en wachten. Mensen die denken van waar zal ik nu eens naartoe gaan. Ik zie ook de spreekstalmeester helemaal keurig in zo'n jaket of een pandjesjas met een bolhoed op. Die hier de zaak elke week weer bezighoudt. En dat is een hele bijzondere functie hier, want dat word je dus niet zomaar. Uh, iemand doet dat vaak heel veel jaren, 10, 20, 30 en dan komt er een opvolger. Intussen komt er nu ook de kinderoptocht. Prachtige kinderen gekleed in rode rokjes en blauwe rokjes en allemaal lopend op klompen. Ja, het is eigenlijk niet voor te stellen. Uh, op klompen lopen, dat is nog een kunstje apart. En vanavond hebben ze misschien wel allemaal uh, blaren. Goed. Uh, voor de show doe je natuurlijk alles. De kleine kinderen die worden vergezeld door dames. Uh, allemaal met die speciale hoedjes op. Strooien hoedjes boven een wit kapje. En de mannen die er omheen lopen zijn gekleed in een boerenkiel. En uh, de kinderen gaan zich nu posteren om zo dadelijk een optocht te gaan formeren. Want het is niet alleen de dag van de ouderen, maar ook de dag van de kinderen. En het carillon. Ja, sommige mensen hier zeggen... Ik wou dat dat ding maar eens een keertje ophield, want vaak laten ze alleen maar hetzelfde liedje horen. Bijvoorbeeld Serra Serra van Doris Day, de Lady Gaga, zou je kunnen zeggen, van de jaren 50. Vond zelf ook wel een heel mooi liedje en van mij kan het niet vaak genoeg gedraaid worden. Ja, en ik ben toch eigenlijk wel erg gebiologeerd door dat kerkgebouw hier voor mijn neus. In de stijgers met die prachtige toren daar bovenin. Die spits, de wolkenlucht die nu langs gaat. Blauwe lucht met van die witte schapenwolkjes die voorbij drijven. Kortom, het is natuurlijk een geweldige dag om hier mee te maken. Een dag waarvan je later zult zeggen van goh, wat was het leuk dat ik op deze plek was. Waar het gewoon gebeurde vandaag. Een beetje... Amuseren zonder de zorgen van de dag. Want ja, er zijn natuurlijk altijd nog zorgen. Want de crisis is er overal. Of het nou mooi weer, lelijk weer of andere weer is. Maar hier eventjes niet vandaag. Het is gewoon lekker genieten. Weet u welke plek Jos van Kuijeren zojuist beschreef? Stuur uw oplossing naar instituut.vpro.nl, postbus 6. 1200 AA te Hilversum. En maak kans op een eenvoudig prijzenpakket. Ja. Dit was een VPRO radioideetje. Ja, daar moest uh, Lucella Carrasso wel even om lachen, dat het zegt. Zeker, ja, zeker. heel grappig. Um, uh, meningen over deze bijdrage van de VPRO zijn van harte welkom. radiolabradio 1nl of hashtag Radiolab op Twitter. Um, alle meningen zijn welkom. En je kan je ook nog aanmelden bij het luisteraarspanel. En dat doe je via Radio1.nl. Jos van Kuijeren hoorden we, bekend als radiostem bij zwemwedstrijden met name. Um, dat is wat hij doet normaal. En nu zat hij ergens. De vraag is eigenlijk, Lucella, waar zat hij? Ik heb geen idee. Nee? Maar ik heb er wel een mooi beeld bij. Ergens bij Zutphen, denk ik. Uh -huh. Mooie zomeravond. Gezellige gemeenschap. Waar alles nog uh, een beetje was zoals vroeger. Paarden, iedereen mooi uitgedost. Allemaal jeugdliefdes die Jos van Kuijeren niet meer herkende. En hij durfde ze niet aan te spreken. Ja. Misschien mocht dat ook niet, dat weet ik niet. Maar ik vond het een leuk idee om een sportverslaggever nu eens op een andere manier te horen. En, en wat je hoort bij Jos van Kuijer, hij is bedreven in doorpraten. En hij komt ook steeds meer los. Hij ja. begint met de kerk en uiteindelijk komen er allemaal sentimenten van vroeger boven. En de dikke en de dunne en zo. Ja, ergens bij Zutphen zeg je, want dan Denk noteren we het toch maar Geen idee. Vorige week, ook een bijdrage voor het Radiolab door... Eh, Um, Gerrit Kalsbeek. En toen ging het over de plek de Brink in Baren. Mochten mensen dat nog hebben gevolgd. Bij de uh, camping hout... van uh, ja, Martijn. Het. Ja, dat is toevallig dezelfde plaats. En die houtkamp zat daar verslag te doen. Um, de reden voor Gerrit Kalsbeek is... dat hij vindt dat de sportverslaggever... dit veel meer, veel meer ingezet zou moeten worden. Ook op plekken waar uh, bijvoorbeeld uh, groot nieuws is. Bijvoorbeeld Noorwegen. Omdat? Nou, dat vond... Hij vindt ze zo goed eigenlijk wordt onderschat hoe goed ze zijn. Dat was een beetje zijn statement. Vandaar deze. Hij vindt het zonde om ze alleen in, in het zwembad te gebruiken. Bijvoorbeeld, ja. ja. Wat vind je daarvan? Uh, nou, ik, ik, ik vind uh, Jos van Keijer in ieder geval heel goed in het zwembad. Dus daar zou ik hem zeker houden met zijn enthousiasme. En uh, ik denk dat sportverslaggeving ook wel een vak apart is. Ik denk niet dat iedere verslaggever sportverslaggeving uh, kan doen... Dat is natuurlijk niet je vraag. Um, er zijn nou, veel goede voorbeeld... verslaggevers die goed beschrijven. Dus... Ik zal nou, een voorbeeld geven. Niet. Want Gerard Kalsbeek zei zelf bijvoorbeeld... laat nou eens een sportverslaggever de uh, Koninginnedag doen. Dat is typisch iets waar je niet weet... Nou, je weet een beetje wat er gebeurt van tevoren... zoals bij een sportwedstrijd. Maar daar moet je met details, met aandacht voor de kleine dingen... Uh, een beeld schetsen. Dat zou een sportverslaggever heel goed kunnen doen, zei hij. Als het goed is, kan een goede radioverslaggever dat ook... Um, dus ja, een sportverslaggever kan het. Ik denk niet dat iedere sportverslaggever dat goed kan. Uh, je moet ook wel een beetje gevoel hebben voor de onderwerpen. Interesse in het nieuws. Er zijn ook sportverslaggevers die vooral van sport houden. Van de rest denken, het zal allemaal wel. Uh, ik vind het leuk om daarmee te experimenteren. Ik vond dit heel leuk om te horen. Maar ik zou niet zeggen dat per definitie sportverslaggevers iets anders moeten doen. In het geval van Jos van Kuijeren zou ik zeggen, hou me ook vooral in het zwembad. Ja, Gerrit Kalsbeek heeft dit gemaakt echt voor het Radiolab. Het is niet per se bedoeld als een programma voor Radio 1. En dat zei hij vorige week al. Maar daar is het Radiolab ook voor. Experimenteren. Zou het toch iets wellicht kunnen zijn? Het, wat leuk kan zijn... is dat je mensen af en toe uit hun rol haalt... en ze ergens anders uh, neerzet. Een algemeen verslaggever een tijdje in Den Haag... kan heel verfrissend zijn. Uh, misschien ook een sportverslaggever in Den Haag... kan ook aardig zijn... Uh, en het kan ook aardig zijn om een parlementaire verslaggever eens een keer mijn sportwedstrijd te zetten. Uh, dus het kan zeker aardig zijn, maar ik zou het niet per definitie doen. Klinken ze anders? Want jij hoort dagelijks <kug> verslaggevers van allerlei soorten kaliber, maar ook die een, speciaal, een bepaald specialisme hebben. Ze klinken klinkt een Haagse anders. verslaggever heel anders dan een verslaggever ja. die elke dag op pad gaat naar. Wie weet wat voor nieuws? Uh, het grote gevaar in Den Haag, waar ik zelf ook een tijd heb gewerkt... is dat je het jargon van de politici gaat overnemen. Dus dat je wat meer gaat praten zoals de politici. Dus je komt al snel ook door het onderwerp in een wat serieuzere... als je pech hebt, ambtelijk taalgebruik uh, terecht. Uh, in Den Haag gebeurt minder. Mm -hmm. Dus de verslaggevers in het land die zijn... Ja, die kijken meer om zich heen, maar er gebeurt ook meer. In Den Haag kijk je naar een kamerdebat en je kan beschrijven hoe ze eruit zien. Hun gezichtsuitdrukking, maar je kan minder kanten op. Dus in die zin klink je in Den Haag al snel anders dan in het land, ja. Een beetje husselen mag dus wel. Het zou, zou leuk zijn, absoluut. Ook goed voor de verslaggevers zelf. En jij zelf, het land in, verslag doen, uh, in plaats van in de studio, hier in de comfortabele pluche stoel. Het zou ook erg leuk zijn, ja. Ja? ja, ja mogen ze vragen? Ze mogen me vragen. Ja, je weet maar nooit. Als ik tijd heb. Jurgen van den Berg, een goede collega natuurlijk van jou hier op Radio 1. Ja. Die gaat zometeen ook iets anders doen dan wat waar we hem van kennen. Hij presenteert de Sprookjesstoel. Dat is ook weer een bijdrage voor het Radiolab. En dat is een soort hoorspel. En het hoorspel wordt weer een nieuw leven ingeblazen. Dat is denk ik het idee. We gaan het zometeen horen na het nieuws. Ja, want er is wat nieuws hè, vanavond. Ja. Volgens mij Zaterdag doe jij avond. ook op een gerucht dat er iets zou zijn met um, ja. Eiffeltoren. Maar volgens mij is dat alweer ingetrokken. Dat gaan we nog niet zeggen. Precies. Dat horen we zometeen in het nieuws. Ja. Maar het is uh, geen saaie zaterdagavond. Nee, kijk, en dat doet Lucelle Carasso dan. Gaat ze nee, netjes hoor. afsluiten als ze deze pinger <laughs> Sorry, nee, Hartstikke goed. Volgende uur gaan we verder met Radiolab. Uh, u kunt blijven reageren. Radiolab.radio1.nl Of Twitter kan ook. Hashtag Radiolab. Tot zo.